Het gaat goed met de groenteboer, de bakker en de slager. De afgelopen maanden is hun omzet flink gestegen... bij de groentewinkel en de slager met 30 tot 40 procent. Volgens marktonderzoeker GFK gaat het om zo'n 55 miljoen euro extra omzet. Het is voor het eerst in zeker 30 jaar... dat de kleine zelfstandigen op de hoek marktaandeel terugpakt... van de grote supermarkten als Albert Heijn, Jumbo, Plus en Lidl. Als oorzaak noemt GFK de coronacrisis. Mensen zaten meer thuis en wilden zich extra verwennen... met lekker eten van de speciaalzaak. In de Surinaamse hoofdstad Paramaribo is een uitbraak van het coronavirus in een gevangenis. Volgens Surinaamse media zijn 41 mensen positief getest. Ze worden afgezonderd van de rest van de gevangenen. Volgens Surinaamse media wordt er in de gevangenissen gewerkt volgens de coronarichtlijnen. En is de situatie onder controle. Kamerleden reageren bezorgd op verhalen van personeel van slachterij Van Rooy in Helmond. Werknemers zeggen tegen de NOS dat ze afgelopen tijd ondanks coronaklachten moesten doorwerken. En dat ze de instructie kregen om te liegen op gezondheidsverklaringen. De PvdA noemt de sector ziek en zegt dat het onacceptabel is dat het opnieuw misgaat. Volgens de SP laat het zien hoe kwetsbaar buitenlandse werknemers zijn die een tijdelijk contract hebben. De Partij voor de Dieren gaat Kamervragen stellen. Het weer nog bewolkt in een aantal buien, mogelijk met onweer. Later op de dag meer zon en het wordt maximaal 22 graden. Morgen geregeld zon, ongeveer 21 graden. En de dagen daarna oplopende temperaturen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit verkeersupdate. is Jolande van der Velden van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.